Van 8 uur. Dit is Rashid Finch met de Nazi-Islamitische staat, heeft de Britse hulpverlener Alan Henning onthoofd. IS heeft een video van de onthoofding online gezet. Henning werd in december ontvoerd toen hij medicijnen bracht naar een ziekenhuis in Syrië. Vorige week stuurde hij een audioboodschap naar zijn familie, waarin hij smeekte in leven te blijven. Britse premier Cameron zegt dat de onthoofding van Helling aantoont hoe vreed islamitische staat is. Hij zegt dat Groot-Brittannië er alles aan zal doen om de moordenaars van Helling te pakken te krijgen en te berechten. Minister Timmermans schrijft op Facebook dat Helling een warm hart had voor medemensen in nood en gruwelijk is vermoord. Geert Wilders gaat aangifte doen tegen de Nederlandse jihadist Mohajiri Sham vanwege dreigtweets. De Syriëganger noemt de PVV-leider op Twitter een misdadiger en een nationalistische volkswolf. Ook schrijft hij dat Wilders in handen moet komen van extremistische moslimstrijders. Wilders zegt in een reactie dat hij nooit zal wijken voor dreigementen, maar vreselijk is het wel, voegde hij eraan toe. Bij aanvallen op demonstranten in Hongkong zijn 19 mensen opgepakt... en 18 mensen raakt gewond, onder wie 6 agenten. Volgens de politie zijn onder de arrestanten mensen met banden met de georganiseerde misdaad. De demonstranten eisen dat de politie hen beschermt tegen de aanvallen. Voor het eerst in de geschiedenis is een vrouw na een baarmoedertransplantatie moeder geworden. Een 36-jarige vrouw uit Zweden kreeg de baarmoeder van een vriendin van 61... Voor de leider van het onderzoek was het verrassend dat zo'n oude baarmoeder nog steeds functioneerde. Baby werd na een zwangerschap van 31 weken geboren, 9 weken te vroeg. Het jongetje is inmiddels thuis. Formule 1 wereldkampioen Sebastian Vettel verlaat Red Bull aan het eind van dit seizoen. En volgens de BBC neemt hij bij Ferrari de plaats in van Fernando Alonso. Vettel reed sinds 2009 voor Red Bull en werd daar vier keer wereldkampioen.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 zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak leeft. We gaan beginnen. Ja, schiet eens op. Zeg, we gaan beginnen. We zijn, we gaan beginnen. Ja, we dit is een uh, belangrijk moment. Goedemorgen. Zeker weten. Met dit programma waar ik inderdaad uh, van top tot teen in zit. Ja hoor, jij zit er altijd in meneer op stelt. Hè? Uh, gewoon, uh, doe wat je leuk vindt. Dat gaan we doen ook weer. Uh, het is Toebak leeft op de radio. Leuk dat u erbij bent. Wat is dat? Oh, is dat, is dat, is dat een de deur? Is dat nou de schuurdeur of niet? Oh, doe maar dicht. Ja, je kan wel een schoonheidsbehandeling gebruiken. Ja, dat was natuurlijk wel het gesprek van de dag afgelopen week. Han Cohen, uh, Cohen is zijn uh, baan kwijtgeraakt. Hij uh, had een, uh, een dochter, die had een schuur. Of in zijn schuur had hij schoonheid, uh, een schoonheidssalon uh, geopend. En dat mocht dan niet helemaal. En daarvoor moest hij aftreden. Ja, het is ja... Nou ja, aftreden. Hij moest aftreden. Hij is zelf opgestapt. Hij heeft de eer aan hemzelf gehouden. Hij heeft nog een brief geschreven. was ik op de, in de, uh, de, de krant. Uh, noem het de uh, Sanderse krant. En uh, hij heeft het even toegelicht. Uh, hij heeft toch wel een beetje om zich heen geschopt. Een andere de schuld gegeven. Maar eigenlijk ligt het ook een beetje aan hemzelf. Een beetje verstrengelen. Klopt niet helemaal wat hij gedaan heeft. Dus. Dat heeft van tevoren even hoe we na moeten denken. Zonde. Ja, nou ja, absoluut. Ja, vanmorgen dat lijkt me toch lastig vanmorgen. als je dan in zo'n dorp woont. Dat lijkt me dan ja. zo lastig. Ja, de, uh, dan kom je toch al die mensen tegen die. Nou, hij, was tegen me, hij is tegen me en uh, dat lijkt me nou. Sterkte, man, Sterkte, ja. je hebt vast goede dingen gedaan, maar ja, die komen niet in de krant natuurlijk, hè. Alleen die naden dingen komen in de krant. Trouw. Het is Toepak uh, leeft op de radio. Het is, uh, komt uh, de vrouwenkant vandaag nog of heb ik, ik uh... een, een berichtje gemist? Ja, er komt. Ja hoor. Ja. We zijn allemaal lekker uit de slaap toch wat, uh, toch wat ouder en wat op de fiets. Hé, hey, Jolande, kom eens van die fiets af. Ja, zagen lopen. ze is Levensgevaarlijk als die oude mensen nog gaan fietsen. Ja. Dat, uh... Nog, nog gevaarlijker als ze ook op een gegeven moment op zo'n uh, op, op zo uh, elektrische fiets gaan. Oh, dat is echt, die dan voorbij. Dat zie je nog steeds niet hoor, die elektrische fiets. Nee. nee. Dat zie je, dat je hier nog niet zitten. Daarom is ze ook te laat. Oh, daarom ook, daarom ben ik te laat, inderdaad. Ja. Nou, welkom bij het radioprogramma. Goedemorgen. Een dag vol gebeurtenissen weer. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb een prachtige foto net gemaakt van de zonsopgang. Oh. Ik denk dat ik die nog even op de website. Dat is een goed idee, want, altijd ja, aan het werk hè, voor CFM. Altijd maar bezig. Zijn. Zo n, zo n, zo n morgen moet je gewoon altijd wakker worden en met zo'n zonsopgang. Is dat, is dat leuk? Dat was knallen, hoor. Dat hoor een nou, En in de morgen. Ja, heb je ook dit soort beesten, ja? Ja, die oh, zal er maar naast wonen. Oh, man, afschuwelijk gewoon! Nou, laten we even een mopje muziek draaien. Het wordt echt een kippensoepie hoor. Uh, een haanensoepje. Ja, nou, ja precies, uh, als er geen plofkip is, dan is het goed, geloof ik, dat mag weer niet. De jumbo heeft het uh, de eer aan zijn heeft gezegd. Oké, okay, wat een gezeur allemaal. We stoppen gewoon met die plofkip gewoon. De Cure High! I'm uh -huh. Ik was toen echt vernieuwd The Cure, met Robert Smith natuurlijk, die echt zo zwaar onder de make-up zat. En dat haar zo omhoog, nog steeds zwaar onder de make-up. En nu is het echt noodzakelijk, omdat, ja, dat is plaats van 20 jaar oud. Dus dan, dan, als je nu nog moet optreden, moet je natuurlijk wel een beetje alles een beetje leuk inpakken. Dit heet er dus High. Degene die nog steeds High zijn, is natuurlijk Abby Hoes en Gijs Nauber. Die hebben dus een gouden kalf gekregen gisteren. En uh, Abby Hoes, die ken je nog wel van de, de, de Roos Visee-reclame. Daar is ooit mee begonnen. En oh. nu is het dus 20. nee is ze dus een gouden kalf al voor beste actrice. Het is echt te belachelijk voor dat lijkt weg voor die andere eh, mensen die in die, uh, het vak bezig zijn. Ja. Die echt een fuck. Twintig jaar oud. Nu al beste actrice. Klopt. Ik word er echt een beetje agressief van. Maar goed, ging het ook over de film. Maar aan, motherfucker. En uh, die andere heet uh, Nena, geloof ik. Ja, Nena. Nena, ja. Nena. Ik heb ze alle twee nog niet gezien. Ik moet zeggen. Ja, ja dan moet je toch weer op de fiets naast zo'n bioscoop. Het is toch altijd weer een onderneming. Maar binnenkort komt er een hele grote bioscoop. Gelukkig nou, heb ik straks een elektrische fiets? Dus dan kan je daarop. Ja, dat, oh, dat ah. is toch. een goed Ik ben nog steeds van de hele oude fiets. oude oud mogelijke fiets, die ben ja, lekker rijden. Daar ben ik voor. Maar uh, ja, ja, goed, wie weet, ga ik ooit wel die films bekijken? Het schijnt echt een aanrader te zijn. Ja, als jij het over films hebt, ik ben naar het filmfestival geweest. Oh, hey, in Kamp? Ja. Nee, nee ja, het was het feest. Nee, in, uh, in Utrecht. Ja? Um, ik vind de. Nou ja, um, voor mijn gevoel was het thema. Ja? Don't do drugs. Oké. Okay, okay. Het was echt zo vaag allemaal. Ik, ik snap kunst en film. Ik vind het geen goede combinatie. Nee? Ik hou best van kunst. Maar niet in filmvorm, geloof ik. Want uh, ik, aan het eind van de... Echt, na vijf minuten dacht ik... Gaat er nog wat gebeuren? Of het... gaan ze echt alleen maar heel rare dingen doen? Er was, op een gegeven moment was er uh, een stukje... Dat was een, was een of ander dans... Ensemble, filmachtig yeah? iets. Ik wist het ook niet van te worden. En er stond... Een man, en die stond gewoon stil. Yeah? En een vrouw die dan die man ging knuffelen. Yeah? En dan op de grond viel. En dan okay. weer ging staan. En weer ging knuffelen. En weer op de grond viel. Oh, wie heeft en... jou meegelokt, joh. Had je je niet in goed ingelezen of zo? <laughs> nee, zo. nee we, nou ja. Als je, als als je, je die, niet goed, uh, die... je goed wakker is of zo, joh. Hey, we, we, je leest die stukjes yeah? van. Nou, hier gaat het over. Ja, maar. <laughs> dat is allemaal zo vaag. En het is allemaal je, zo nou, diep. Dat, dat is echt zo. En die doen we. Oh, okay. ja, ja. En hoeveel films heb je zitten kijken? Uh, we hebben er twee gekeken. Oh, twee. De andere was een documentaire. Ja. Uh, hij was wel oké, okay, alleen hij was opgenomen met zo'n handcameraatje. Oh, ja. En het was hilarisch, want wij zaten echt ons te tergen hoe slecht die, die ja, film dat... uh, uh. opgenomen was. Ja. En degene naast ons had, deden waarschijnlijk een of andere filmopleiding. En die, die waren echt helemaal aan het discussiëren. Maar hoe goed wel niet het was. Ja. Hoe ze sommige shots hadden gemaakt. En, wap... en ik dacht echt van... Zijn ze nou sarcastisch? Maar ze zijn wel heel serieus om sarcastisch te zijn. <groeit> Waarschijnlijk is het dan toch... De, de, de, ja, in die wereld is het kunst. En jullie zijn te technisch. Ja, ik denk het. Ja, ik, dat uh, is de kunstwereld en jullie zijn de technische kant. En ja, soms gaan ze juist dingen echt fout filmen. Echt goed fout filmen, maar wel volgens express. de regels fout. En dat ja. is het kunst. Ja, ja, ik, nou, ik, ja. Ik, ik moest de hele tijd lachen. Alleen de regisseur zat ook in de zaal, dus ik moest me echt inhouden om niet maar te lachen. Maar wist gaan je wel lachen. wie het was? Want misschien zat hij al naast je. Hè? Wat een nou, kunstfilm mooi. Dat... Nee, dat gelukkig niet. Dat toch net niet. Ja. Ja, maar goed, uh, ik uh, ga er volgend jaar niet meer in. Ik vond het leuk een keer meegemaakt te hebben. Ja. Maar volgend jaar pas ik. Oké. Okay. Ik zie dat J Jolande alleen. Ik, ben allerlei, ja, ik, ik heb de foto geplaatst. Ja? Waardoor, waardoor ik dus te laat was. Ja? Maar hij is toch wel mooi? Ik vind hem wel mooi. Uh, ja. ja er ja. zit daar nou een bultje in een huis. En ik zie alleen vechtende monks. Is dat allemaal weer voor grappen? Ja, nee. Nee, ja, dat is weer wat anders. De maar Goed. ik had dus ook uh, een goeiemorgen erin gezet. Dat zijn allemaal van die dingen. Het ja, dat, dat gaat allemaal van de tijd hier af, natuurlijk, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat maar moeten ja. wij dan weer inleveren. Het is in niet, anders. Het is is niet anders. anders. Nou, straks meer wetenswaardigheden. Even een nieuw beentje. Jason Waterfalls schijnt het heel te gaan doen. Room for broken Hearted. De enige wilde plaat in dit radioprogramma. Al, na al. See yeah ...beloofd om Jason Waterfalls te draaien... ...maar ik had toch anders een beetje ander ...in de cd-speler zitten. Rek je nog wat cd's? Ja, nog even werken nog met langspeelplaten. Zo gaan we ook nog weer. Goh, hip zijn we ook weer niet. Maar goed, we draaien dus natuurlijk YouTube... De een nieuwe single nou, als eh, eerbetoon aan Joe Ramone van Drummonds. Volgende uur draai ik gewoon Jason Waterfalls. Een Nederlands beentje en daarachteraan wel een Nederlands beentje. Dat heette Sueva. Ze dus komt met Leeuwarden vandaan. Onder andere Benten, Hout, Vocals en Bas. En die hoor je waarschijnlijk ook zingen. En uh, er zit een videoclipje bij. Die moet je even kijken. Dit is zo sfeervol. Het is opgenomen. Ze rent achter een auto aan. En ze laat ze gewoon boven ergens op opvallen. Gewoon. Het is echt uh, door, helemaal door het lint gaan om deze clip mooi te maken. Dit heet dus uh, Floon. En uh, ze hebben pas geleden nog gespeeld. Bij iemand thuis staat hier. Gisteren hebben we een huiskamershow bij Marcel en Nicky in Utrecht gegeven. En iedereen was aandachtig stil. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Leuk omdat ze dingen altijd even lezen op de Facebookpagina van deze Sweeva. ga je vast meer van horen. En ook hier in het radioprogramma. Ja, het is Toebak de Radio. Welkom. Fijn dat u het toestel op aanstaan. We hebben allerlei wetenswaardigheden zoals dit. Wat is dit nou? Ja, heel Wat vertel je nou? Heel belangrijk nieuws. Ja. <laughs> er is een man geweest. Die heeft, ooit een, die heeft een brief naar de koning gestuurd. Want hij was, toen hij jong was, had hij een koordje van de koninklijke gouden koets. Die was ja, ik... in zijn handen gevallen. Doordat hij me tijdens het bewaken met zijn laars achter de koninklijke bank bleef hangen. Hij zegt, oh, ik had de koningin gouden koets beschadigd. Ik schrok me helemaal rot. Hij heeft een draadje mee naar huis genomen, opgeborgen. Maar ik kreeg na een halve eeuw, kreeg hij spijt. En toen heeft hij Willem-Alexander een brief gezonden om schuld te bekennen. Ja, ik kan er toch goed. maar mee zitten. Ja. hij had gebied natuurlijk bij de pastoor. En die zegt, moet je verleden aanpakken. Dit is gewoon lulkoek dit gewoon. Ja, maar ja, in dit antwoord had hij gezegd... Dus dat ze de openheid van de man na bijna 60 jaar respecteren... en ook laat de koning weten de excuses te accepteren. Ja. En, maar hij wordt wel... Vervolgd. Dringend ja. verzocht om het koortje op korte termijn terug te brengen. En dan krijgt hij gewoon klappen krijgt ja, als dat als Ja, ik als, als, als dat koortje niet terugkomt dan uh, wordt het koortje van hem. Misschien wordt er een had. koortje om zijn nek gehangen? Ja, of een koortje van hem eraf Dan, dan is Gaat tegen. hij gewoon omhoog met het ja, koortje. Nou, ik heb het gezien het interview. Met, ja, iedereen, iedereen zat ook wel een beetje gewoon. Ja, hij oh, zat ik echt wist het dat niet. Nee, hij zat echt te genieten van de aandacht. De man. Echt waar? Echt. Oh, oh, ja. leuk hoor. Het is een vergul. En dan gaan sommige mensen ook, uh, ook van die oude mensen, die gaan dan, uh, die zeggen van ja, meneer is er ook, die is hier al lang bij en dan gaan ze staan en zeggen ze, 85. Dan zeggen ze even hun leeftijd, weet je wel? En dan krijg je gelijk nog een applaus ook Hè? als je die uitkijkt. Dit is niet gebeurd, maar dat heb je met die oude mensen. Oh, Oké. Okay. Dat ja, ja, zegt ze, ja. ja, wat fijn dat die er ook is. En dan gaan ze staan en dan zeggen ze hun leeftijd. Oké. Okay. Hallo, ik had er niet om gevraagd. Nee, oké. Okay. Ik zie dat je oud bent. Ja. <laughs> ja. Val ik bij zie bij dat bij lastig. je <laughs> half ziel bent. Ik zie dat je al staat. dat vind ik al te veel. Ja, nou, zeg. Beetje respect voor de Rustig ouders. Rustig aan, straks val ja. je dood neer. Dus ja. Dan zitten we daar weer mee. Moet het gaan weer opruimen. Precies. Ja, precies. Heb je hebt een vrijwilliger bij je, dan wordt alles goed opgelost. Ja, precies. Eh, Marcus? Ja, ik heb hier ook wel een, een mooi bericht. Een uh, Chinese man die heeft. Uh, ja, een uh, klein beetje is gaan doen hetzelfde. Ja? Die heeft zijn hele huis bedekt met schelpen. Met schelpen? Wat oh, naar ja. met blote voeten? Daar zijn leuke foto's van. Zeg daar zijn hele leuke foto's van. Die ja. ga ik ook zeker even op onze Facebook-pagina zetten. Ja? Uh, ruim 1 miljoen uh, schelpen heeft de 58-jarige verzamelen. Mag dat wel. Verzamelen. Nou, Daar zijn geen regels voor. Dan zijn ze heel allemaal? Het is Chinezen, dus oh. is, nee, okay. ik denk dat het wel mag daar. Ja, ja maar die schelpen zijn net Chinezen. Ja, maar zeg, maar ont als... Je onttrekt de aarde van kalk. Het is helemaal niet goed. Ja, nee hij heeft een huis gebouwd van kalk oké okay. ja, ah, hij vaker. heeft het hij heeft het wel heel netjes gedaan ik uh, ga de foto's even bekijken ik Daar ben het... reuze benieuwd hoe dat eruit ziet natuurlijk een huis van kalk en schelpen, dames en heren uh, Gold Snaffle is de Sticky Fingers nieuwe single Bijna half negen, straks wat nieuws uit de regio. Goats Nauvoo van Sticky Fingers, de nieuwe single, echt. Shit, mannen. What? what the fuck, man? Ja, we zaten naar een filmpje te kijken. Ja, dat ging over neuken. Uh, what the fuck, maar dat is echt iets uh, nou, het nieuws. Het was niet erg opwindend. Ik vond het niet opwindend, nee. Ik ben bang... Uh... <laughs> nee, we zetten hem was... even de... op Facebook. in ja. de vrouwelijke kant van uh, dit filmpje. Nou, telefon. ik heb gewoon vreselijk gelachen, want het is oh. dus... Een nieuwe ja? trend, nou? nieuwste uitzending op anticonceptiegebied... heeft de naam Skroguard. En die is een latexgordel. Ja? En die voorkomt lichamelijk contact met de schaamstreken. Zeer opwindend. Nou, het ziet er echt niet uit. En het is dus gewoon eigenlijk een soort luier die je man omdoet. En dan moet je nog wel een condoom omheen doen. Nou, dan weet je... Helemaal ingepakt. Ik, ja, dan ben je helemaal ingepakt. En dan is het wat zekerder dat je misschien geen... Zo al krijgt. Je kan nog gewoon je kleren aanhouden. Gewoon alleen je, je, je geval naar buiten halen. Ja, Wat is net... Uh, en dan, uh, oh, oh, oh, oh, oh. doe je daar wat omheen. En dan is het ook goed. Slechts 16 euro. En je kan hem uitwassen. En dat is zelfs dat laatste op het filmpje zien. Dus het is gewoon echt een giller om daar even naar te kijken. Het is apart. Ja. En er zat toch ja. iemand... Die heeft toch op een uh, bedrijfsplan erop losgelaten. Hebben we toch iets, een lening ja. gekregen waarschijnlijk bij de bank? Ja, dat vind ik wel een goed idee. Daar geven we dan wel een lening voor. Ja, er dan zitten al die mensen zitten dan... Uh, die dingen te knippen, want volgens mij wordt er helemaal niks ge, ge, gezoomd of gedaan. Dus dat is allemaal latex. Dat dus knippen ze oh, en dan versturen ze. ze. Voor de mensen die echt helemaal freaky zijn met latex, dan is het misschien wel willen. Oh ja, ja, dat is, ja, van dan maar. Dan is dan wel. Dan heb je veel uitgebreidere pakken. Ik wil zeggen, dan heb je veel leukere pakken. Ja, ja, die zwarte hè. Die zijn helemaal ja, met zo'n masker helemaal op gewoon. Oh, heb je het gezien van de week? Dus dat de mensen die <laughs> die, die ponies posi... toch nu? geleden heb ik nog gezeten, <laughs> nee, Die die die gek waren van ponies. Oh ja. Heb je het gezien van de week? Het was die ene nee. gast die ook uh, nee. speelde in, uh, in zoep of zo. Maar ja? die, die, die, uh, die jongen die werd laatst ook gezegd: van ja, het was ook wel de vraag of alles wel echt was. Die jongen met die krulletjes. Oh, nou die, oh ja, die gaat allerlei gekke dingen opzoeken. Ja, maar ja, die ging noem. dus nu kijken voor mensen die waren gek van police. En Er was een vrouw ook en die vond dat wel erg leuk. Ja? En dan gingen ze echt in een wei en dan moesten ze met z'n zessen of zo. Ja? Moesten ze dan een, een koets trekken en zo. Okay. En dat vonden ze allemaal wel erg opwindend. Ik had zelfs wel Hallo, wat is dit allemaal voor onrein? Je ja. hebt rare dingen in het leven. Ik hou me buiten deze discussie. Ja, ik, doe de baard. Nee, maar het is gewoon op zich wel weer grappig, want de wereld heeft uh, veel ik, wel, uh, vreemde mensen. En, uh, we doen eigenlijk even Zandvoortse berichten nu, hè? Doen we het nu of zo? Even een plaatje doen, we doen nou, even, Ik denk dat we eerst, eerst een doen. Nou, we moeten even bijkomen van al deze opwindende ah, dingen. Oh, oh. Ik ga van een filmpje sturen naar mijn uh, de vrouw. Waar hebben we het over? Voor vanavond. Uh, even naar berichten don't naar deze plaat. Don't try, then you won't know how to get by, no sense.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 i'm feeling lucky lay all my cards down nothing can stop me tonight we go all out i'm feeling lucky i'll bet my hometown nothing can stop us now i say if you don't know then you go slow or you don't go don't be a no-show just let go let's get stoned from the top down to the down low download let's go i say if you don't know then you go slow or Let's go, just let go, let's get stone from the top down to the down low, down low, let's go! Zegt Jolande, je bent een beetje rood. Ja! Oh, een oh, vliegtuigje. <laughs> Oeh, wat oh, is dat? Bakker. Het is natuurlijk ook een grappig plaatje dit. Het is eigenlijk een beetje een grap dit ook van. En een grappige haan. Die nog steeds geweldig. Ja, die, die haan hè? Ja hoor, ja, hoor dat is bakker. De nieuwe single van uh, American Arthurs. Uh, hit me. Uh, of hit it heet het eigenlijk. En dit, uh, dit moet toch een hit gaan worden. Ik zat, uh, ik zat er wel wachten gewoon. Goed, uh, Toepak leeft op de radio. En... Uh, Nee, daar houden we nou over op. <laughs> over die pony gekken. Over allemaal van die uh, sms'en en, en berichtjes. Uh, daar nou houden we over op, man. En allerlei tweets. Ben je gek geworden of zo? Het is uh, toepakleverbaar. Ja, het is alweer half geweest. En om half altijd even wat te berichten uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Precies. En nu ook. En nu ook. En nu ook. Ik wil... Uh, zal ik beginnen? Ik begin. Ja, begin. Zondag 5 begin oktober... Jij? Neem de schaapsherders Marijke en Daphne... met hun kudde van 300 kempjes als heideschapen... afscheid van de Amsterdamse waterleidingduinen. Gelukkig niet voor al te lang. Na de winter komen ze terug. En als je de schapen en zo nog even gedacht wil zeggen... dan moet je dus morgen tussen 11 en 5 uur... Koen, op het speelveld bij de ingang van het pannenland... kan je ze dan gedacht zeggen. En ja? De schaapskudde gaat nu eerst nog twee maanden... in een ander duingebied in Noord-Holland grazen... En in de wintermaanden zijn ze thuis bij Herder Marijke... waar ze vanaf begin volgend jaar allemaal hun lammetjes krijgen. Oh, wat leuk. Oh, oh, die, die wil die ik oh, Wacht, die moet er even weg. Die ah, moet erbij ja. er komen. Ach, ach. Oh, goed. Oh. Ik, zie, ik zie het ook echt helemaal voor me. Dat is zo'n... Haag staat van mensen, ja? die allemaal staan te zwaaien naar de ja, schaapen ja, die, ja, die doorlopen. Ja. <laughs> ja, het is echt een beetje dorp zo, denk ik, een beetje. Dus, dat ik, leuk. Nee, maar nou. Het is leuk. pannenland, hè. Het, het, het, pannenland, het is dus, uh, moet je door de duinen even lopen naar de oase, volgens mij. Dat is zo'n twee kilometer vermoeiend. of zo, en daar staan ze allemaal. Oeh, maar ik denk wel dat ze wel via, ja? via ons misschien toch wel de Zandertslaan ergens oversteken. Of, of ze gaan natuurlijk bovenlangs nu, dat oh. kan. Ga je ook op de fiets? Dat kan, dat okay. kan ook op iets. Okay. Ja. Nou, goed, goed nieuws voor de mensen die het, nog een beetje, die het nog een beetje bezig houden. De windmolenparken. Er waren negen vergunningen afgegeven om overal windmolenparken te gaan bouwen. Die zijn allemaal zo van tafel afgehaald. Meneer van Kamp en Schult, die zijn toch niet meer bezig zijn... die hebben gezegd van nee, het is toch interessanter om ze allemaal te clusteren, bij elkaar te plakken... en dan uiteindelijk is het goedkoper. Uh, alleen, we moeten even kijken waar het komt. Het schijnt toch dat het wel een beetje in de buurt van Zandvoort komt. Alleen, het komt niet op 6 kilometer afstand... maar komt het op 18 kilometer. Kijk, het scheelt wel. Het scheelt wel. Mensen klagen nog wel een beetje van nou, 18 kilometer is ze nog... Maar dat is een stuk beter ja, dan Bo 6 kilometer. Wacht, volgens mij op 18 kilometer zie je ze niet meer. Nou, ja, ja. Maar wel als je boven in Pallas zit, hè? Ja, maar <laughs> ja, een schijntje. Ja, daar <laughs> ja, zitten wel de toeristen, hè? Daar zitten wel de toeristen. Ja, dan zit er allemaal bovenop, hè? Die, zit, die zitten bij daar een hotelkamer natuurlijk. Ja, maar misschien komen die er wel speciaal voor. Want ik vind nog steeds, we moeten zandvoort gewoon tot windmolen. Gewoon heel zandvoort. 100% energie-neutraal maken. Ja. Dus we en zeggen dat wij een goede en, gemeente zijn. Ja, wij en dan, zijn dan hebben we goed. gewoon weer iets waar de. Toeristen voorkomen. Precies, overal windmolentjes op plaatsen. Ah. Je noemt, het. zet een windmol erop. Nou goed, het is even afwachten. Zijn er zijn nu een dus hele andere plan. Hebben ze erop losgelaten. Leuk, uh, dat gaat wel de goede kant op zeg ik dan voor Zandvoort. Toch? Ik zeg doen. Het doen. <laughs> uh, oh ja, dat is een reclame. Hè? Ja, dat is Perfect. een reclame. Ja. Iets, iets meer ja. energie. Andere, andere Zandvoortse berichten zijn. Andere Zandvoortse berichten. Nou, wat ik ja. wel heel grappig vind. Van, het is bijna de laatste... Uh, weekend, nou nog één of twee weekenden en dan is het afgelopen met strandtenten en ze zijn nu allemaal gigantisch aan het zeggen van, nou de laatste keer kun je bij ons eten, maar ik zeg wel, doen niet speciaal <laughs> daar eten, maar ga nog even lekker naar het strand, geniet even van de zonsondergang en het uitzicht. En pak een lekker terrasje en uh, neem het er even van, want het wordt heel mooi weer dit weekend nog ja. en het schijnt ons dus, uh, vanaf uh, morgen na middag of zo, het schijnt uh, dan over te zijn het mooie ja, weer. Ja en, en volgend jaar is toch je uitzicht anders. Ja, nou, dat gaat niet zo snel joh. Nou, nee, ja, gek. vergis je niet hoor. Nee, dat valt wel mee. Hoeveel strandtenten blijven nu nog open in de winter? Zijn we een hebben aantal? vijf permanente strandtenten. Oh, dat, dat is wel mooi om te horen. Ja. Uh, nou, ik vind uh, het wel leuk dat ze er zijn. Maar okay, ik hoop wel voor het dorp dat het wat drukker wordt. Ja, het zal wel leuk zijn. Ja, en voor de derde keer komen de, dus, uh, komen komen yeah? de zaterdag. Yeah? Um, zo. Wat? Yeah. Moeilijk moeilijk, mag, mag ik heel even opnieuw? Neemt Je neemt een pauze. Uh, ja, voor de derde <coughs> keer komen uh, komende zaterdag het Amerikaanse Root country en blues concert ja, het is een te houden in Theater de Krogt. Yeah. American is een uh, verzamelnaam voor muziekstijlen waar de grote verschillen aan artiesten binnenvalt. Oftewel alles wat jij zo heerlijk vindt. Country. Ja, nieuw. heerlijk. Nou, country. Is country. Komt het is er speciale, om te dansen. Ook. Line dansen, toch? Oh, dat is toch wel, uh, wel leuk, hè? Ja. Nou, dat staat ja, er niet bij. Ja. En je moet kaarten kopen, zie je. Ja, ja. Kaarten kosten... Uh, dat staat er niet bij. staat er niet bij. Laat je voor aan de deur. Ja, en uh, hoe heet het? Het begint om acht uur. Ja? Maar je kan vanaf zeven uh, uh, uur kun je al naar binnen. Ja. Als je... Uh, ja. Je als, je gedraagt, als je gedraagt. Ja, kan je indrinken. En voor country heb je wel wat, indra, wel, wel wat drank nodig om het leuk te vinden. Hoor. Ik vind het, wel... ja, ja, het, het zijn uh, uh... leuke quickstepjes, hè, met uh, country. Ja? Country quickstepjes. Ja, daar kan je ook ja. kwikstep op doen. En dat zo. Dan nooit geprobeerd. Ja, ja kijk, uh, Misschien... ik kijk naar uh, ja, de ja. Misschien vind ik het ja, dat, dan, dus dan, dan wel leuk. Uh, dat is vaak wel zijn ja. er Van die lekkere actend. nummertjes zijn dat om op te steppen. Voor Country heb je wel een flashjack nodig. Een ja. flashjack nodig, dat dacht ik ook wel. Goed, dat is zover de Zandvoortse berichten. Zoveel het nieuws uit Zandvoort. Ja, dat zeg ik, man? Dat lag, hou ze op met die dubbelteksten gewoon allemaal. Nou, volgende uur veel meer natuurlijk. Alleen uh, nieuws wat allemaal speelt en zo. Ik zit nog een beetje te kijken. We hebben vast nog weer leuke dingen die staan te gebeuren. in zandvoort. In the crowd alone. There is second passing.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 like a rock, a sweat sweating conversations seep into my bones, four walls are not enough, I'll take a dip into the unknown. My happy little pill.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 Ah, lekker, vrolijke muziek op de vroegemorgen. morgen. Nu droeg ik maar een pilletje in. Naar gisteren. Oh, ja, we zijn net wat lang doorgegaan natuurlijk. Dat krijg je als je twee gouden kalven. Oh nee, als je één gouden kalf wint. Maar goed, er staan vandaag een foto van twee mensen die hem hebben gewonnen. Heb, ook, je, heb jij een kalf gewonnen? Nee. Nee, nee, ben je gek zeg. Ik ben niet zo uh, toneelspelerig hoor. Ik, uh, to, hoewel, af en toe doe ik dat trouwens wel. Ja, ja jij doet toch stand-up comedian of zo? <laughs> stand-up comedian. Of, ja, uh, elke ik... ochtend tussen 8 en 10, jaar. Oh, is Maar niemand heeft toch echt gelachen? Dat is ook niet de bedoeling van comedian toch? Nee? Of nee, je moet nadenken over de oh, ja, dus, ongein in de maatschappij. Ja, dat ja, dat, ja, dat, dat je doet moet... je van het hek altijd. Dus ik ja, vond maar... het gisteren al zo goed met Peter het Pannenkoek... Het bij de ja. Wereldwijd Door. <laughs> Peter Pannenkoek. Ja, Peter Pannenkoek. Alleen die naam het, het eng mannetje. Ik denk, wat heeft hij nou voor eng kostuum aan? Weet je, en enge blouse. Maar dat had hij echt bewust gedaan. Namelijk een soort legere blouse had hij aan. En daar zei hij zei er even van... Ja, omdat de militairen natuurlijk nu geen uniform aan mogen... en omdat ze natuurlijk last hebben van terroristische aanslagen... dacht hij van, weet je wat, doe ik gewoon... Een uh, soort militaire uh, uniform doe ik aan. Weet je ja. gewoon dat hij het in ieder geval niet is. oké. Peter Pannenkoek. Ik ken er gewoon niet van een militaire, maar gewoon een slechte smaak heb. Ik, ik was echt een foute blouse, Ik vond het best wel een beetje... Als je als ouder denkt van... Nou, ik krijg een kind. En ik heet Pannenkoek van mijn achternaam. Ja, kom. Laten we hem Peter, Peter noemen. Ja, het, het is een goed Pannenkoek, ja. Ja. er ja, ja, was namelijk ook in de uitzending. Die heette geloof ik Wil Helmus. Ja, ja. ja dat was de schaamnaam hè ja, over ja geweldig ja, ja leuk bedoel, schaamnaam uh, van dit jaar. het jaar Willem en uiteindelijk had hij ook nog Zijn zoon had hij ook nog uh, Willem uh, Junior gedaan jij het ook Willem uh, Helmers Will ja als, hij, als, ja, als hij wil genoemd worden. Ja. Ja, nou, ja, wel grappig. Ja, grappig. Maakt ook allemaal niet uit. Uh, iedereen ja? moet zelf. Uh, ja, wijzen even naar elkaar. En, uh, ik wijs even naar. Wie elkaar... pak de microfoon? Ja, ik pak, hem, ik pak wilt u, hem. Wilt u niet wijzen? Vind ik onbeleefd? Ja. Uh, nee, ik, ik, ik deed een uitnodigende hand zo. Van laat uh, oh. alle kinderen tot mij komen. Zo'n hand. Uh, oh nee. ja, het is bijna zover, hè? Ja, In de klas. ja precies. Oh. Maar uh, wat ik wil zeggen, uh, het is uh, stoptober. Stop ja, stoptober. Dus dat iedereen van wordt gestimuleerd om te stoppen met roken. En ja, weet goed. je wat nou gebeurd is? Wat wij net zien, <coughs> je hebt de Pavlok. Dat is een gadget en die geeft je een stroomstoot wanneer je slecht gedrag vertoont. Via een app op je smartphone haalt het apparaat lokale informatie op. Ja. En als de armond vaststelt dat jij bijvoorbeeld meerdere banen je wekker snoest... Of een sigaret roken of een Oeh. bezoek brengt aan de McDonald's... krijg wat je 17 dan? tot 340 vol door je lichaam. Zo. En je kunt zelf instellen hoeveel pijn je wilt verdragen. <laughs> Nog wel. Ja, volgens de makers is de gadget volstrekt veilig. Binnen 30 dagen zou je slechte gewoontes afleren. En voor een kleine 200 euro kan je ook jij flink wat vol door je lijf heen jagen. Oh, ah, heerlijk. Het is dus overigens ah. geschikt voor als je inderdaad uh, uh, ook uh, over seks bent. Hier, daar kan, dan kan je hem daaromheen doen. Ja, dus dat is ook wel ja. heel effectief? Ja, ja. ja. Maar je en kan dan... hem om je arm doen. Je kan, hem, uh, je, kan je armen misschien ook samenbinden alsof het uh, een, een... Ja, uh, ja zoiets. Ja. Handboeien zijn? Ja, precies. Je kan er van alles mee. Ja. Heerlijk. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Ja. Ja. En geef je dan je telefoon aan je partner ja, dat... en die gaat dan roken? Of hoe zit dat? Nou ja, ik denk dat het wel, uh, wel prettig is om gewoon te stoppen met roken. Gewoon, oh. Toch? Moet je kijken. Ik, laatst was er een man voor mij bij de Bali. Uh, bij zo'n supermarkt. En die zegt, doe maar vier pakjes, huppel pup. ik weet niet eens wat hij vroeg. En uh, toen zei ze, dat is dan 32 euro. Ik denk, wat? wat? 32 euro, vier pakjes sigaretten. Ik vind, ik, het... ik, ik vind het wel heel veel. Ik vind dat hartstikke goed, man. het gaat allemaal naar de staatskas gewoon. Ja, ja, dat is waar. Ja, joh. ja ik had te zeggen, dank u wel meneer, dank voor u wel. deze bestelling. Ja. Had u wel een beetje gauw dood? Dan hebben we helemaal... Maar uh... oh, nee, juist niet. Nee, nee. nee. nee, nee. nee. Kom, nou. Nee, ja. Blijven werken, hè? Ja, Blijven <laughs> werken, hè? Als je op zijn pensioen leeft, dat is dan... Uh... En dan moeten we dus ook niet zeuren over zo'n scootmobiel en dat soort dingen. Want ze hebben het verdiend gewoon. Ja, ze hebben het... Wel, ja. Ze hebben ja. gewoon verdiend dat zij dat van de staat krijgen. Want ze hebben er dus zoveel geld in die kas gedaan. Echt wel. Maar dan ja. moeten ze wel bij een, uh, weet ik veel, gewoon natuurlijke dood sterven. Want anders heb je dat ze weer hele trajecten ingaan en oh, het kost ja. weer heel veel geld. Dat, ja, euh... dat is waar. Ze moeten wel blijven roken. Ja, maar die ziekenhuis... Ja, dan... nee, maar, ze zeg maar ze moeten niet een, een of andere behandeling hebben... want dan al dat geld wat ze dan betaald hebben... Ja, dan, ja dat maar dat stop. staat niet in verhouding. Als je zoveel rookt, twee pakjes per dag... En dan zoveel jaren lang. Nou, dat ja. is een hoop geld hoor. Ja, oké. Okay. En die ziekenhuis moet ook een beetje wat aan de prijzen doen. maar die hebben ook echt schrikbarende rekeningen... soms echt voor een splintje ja. eruit halen. Vragen ze bijna oh, ja. drie, vierhonderd <laughs> euro... zijn ze twee seconden mee bezig. Nou meneer, nou, kunt we gaan. Nou, bedankt. Ik denk dat je sur dat de surf van de zaak is. Dan laten we nog een rekening te zien. Je ja. naar je zekerheid. gaat. Wat, een kan dit! En ik heb heel vaak, als ik weer naar een fietsenmaker ga... dat ik ja? zeg van, uh, de city is los. En even twee keer slagen. Ik zeg, hoeveel krijg je? Doe, laat maar zitten. Ja, zo moet het. Zo ja. moet het gaan. Zo moet het gaan in het ziekenhuis. Dat is gewoon service dat je denkt van... ik koop graag een nieuwe fiets bij jou. Ja, precies. Ja, maar dit is weer verzekeringswerk. Ja. Dus... Ja, dan gaan ze weer. Mevrouw maakt u toch niet zorgen om. Dat gaat toch allemaal zo. Dat, dat ja, hoort zo. Dat, dat, je dat je het uiteindelijk ook betaalt. Ja. Ja. Maar ja. steeds meer mensen gaan erop letten. Mijn vrouw lette er jaren geleden al op. Ze zei: Dit klopt, ik ben met de tantes geweest. En wat heeft hij nou precies gedaan? En dat. Nou, ga ik toch even bellen naar de tantes of dat wel klopt. Nou, uiteindelijk klopte het dan wel. En maar ja, iedereen gaat het nu een beetje doen. Ik vind het goed. Want ik bedoel, we moeten het bezuinigen. En, uh, ja, ja, dit soort we, is bizar. Als je het toch over medici hebt en, ja? en geld en zo. Ze willen nu uh, bij de. Uh, huisartsenposten, ja? dat je daar een 10 euro eigen bijdrage moet uh, leveren. Oh ja. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Maar uh, dat komt omdat heel veel mensen die denken... nou, weet je, ik moet werken en zo. Ik heb het zelf ook. En uh, ik ga wel naar de, naar de uh, huisartsenpost. huisartsenpost, want die zijn s'avonds open. Oh, okay. ja. Maar daardoor hebben de huisartsenposten uh, heel, veel ja, heel druk. Yeah. Dus willen ze nu een 10 euro eigen bijdrage... zodat niet al die mensen die denken... Maar ik uh, ben een beetje verkouden. Laat ik maar naar de huisartsenpost gaan. Ja. Je moet gewoon naar bed gaan als je verkouden bent. Kom op. Kom ja. naar bed. Ja. Maar ja, die jeugd van tegenwoordig. Huh? Ja, dat gaat ja. maar door. Nou ja, goed. Uh, ik vind het op zelf geen slecht idee. Een eigen bijdrage van 10 euro. Kan je toch even nadenken. Ik denk, nou kan ik wel weer wachten tot morgen. Dan kan ik een pak sigaretten Ja, precies. Ja, heel goed. Nee, daar <coughs> er nog eentje op. Straks meer wetenswaardigheden. Ik was even aan het zoeken op de nieuwe zinger van Lenny Kravitz. Ik dacht, is het nou allemaal wel zo leuk? Is het ook een beetje vernieuwend? Nee, dat is het niet. Maar het is wel leuk, ja. En dit is uh, een leuk rukje van die CD. Die heet New York City. Er is veel, over muziek, er is veel muziek over gemaakt. En dit is toch wel weer iets anders. New York City. Broadway Gravitz New York City, weer een plaatje over New York, waarom ook iets. Oh, she's my heart New York City. Lenny Gravitz komt 19 november naar het Nederland Dome in Amsterdam is dat geloof ik? Hè? Nou, ik heb even ja, niet Amsterdam. kunnen achterhalen wat de prijzen er zijn, maar het zal je vast. pittig zijn. Het zal pittig zijn, want ja. is het is natuurlijk weer zo'n artiest uit de jaren 80 en 90. En het waren het ja, die vragen de hoofdprijs. Dat, die vragen um, meestal de hoofdprijs. Zal 16 tientjes zijn voor een uh, derde rangskaartje, Dan ja. zie je drie stipjes op het uh, Is dat echt zo? Nee, dat valt wel mee. Nou, het is niet zo heel groot. Maar. Nee, ja, ik, ik denk het zelf. Wel, als je in de Amsterdam Arena of zo'n concert hebt. En je staat helemaal achterin. Ja? Dan moet je echt verder kijken meenemen nemen om, uh, om iets te zien. Hoor. Maar je bent wel bij het, bij het gevoel aanwezig. Dat is ja, wel ik mooi. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Ik voel. Nee, ik vind het ook moeilijk. Ik vind het al zo. Die trippen naartoe. Het wachten. Het staan. Oh, je bent zo vijf uur verder. Daar heb ik geen rust voor. Dat kan, dat kan ik niet je? Ja, wat, je wat, dat, dat erheen gaan. Dan is het nog allemaal leuk. Maar dan is het afgelopen. En dan moet je weer proberen weg te komen. Oh. kan beter op de fiets gaan. Dat was een goed idee geweest. Ja, ja, maar maar al zal die mensen door op de ja. fiets. Dat is ook zo lastig. Gewoon oh, over een OV fietsje pakken. Ja. Gewoon een vouw fiets. We hebben gewoon jetpacks nodig. Oh ja, oh, ja, ja, ja, ja. ja, die wil ja ik ook. Dat, dat, dat, dat ook. Maar goed, de man begon allemaal in 1989 met Let Love Rule. Kijk nog even op zijn Wikipedia pagina. Uh, hij is eigenlijk nog maar een jaartje ouder dan ik ben. Hij is uh, geboren in 1964. Grappig. Hij is eigenlijk nog maar 50. Ik dacht eigenlijk dat hij veel ouder was. Is zegt gewoon jonger dan ik? Oh. Ja, hij is jonger dan jou. Ja. Oh, ja. Dat is bijzonder, hè? Ja, het oh. is wel leuk om te verbazen. Een... Ja, er zijn er steeds meer jongeren dan mij. Nog steeds dan een ik. strakke man, volgens mij. <coughs> Lenny Graves dus is de nieuwste. Ga even luisteren als je denkt: nee, het is toch steeds wel leuk. Dit het is Toenbakbest Radio. Het is vijf minuten voor negen. Wij verbaasden ons altijd weer over de. Over de strakheid van Lenny. Daar had je dit over. Ja, precies, maar ook over andere dingen. Maar ja, dat blijkt dus misschien. Misschien doet hij dat ook wel. Ze zeggen altijd: een apple a day keeps the doctor away. En dat ja? zit nu bij de gezondheidspagina. Altijd en het goed, blijkt dus: we uh, hebben gewoon onderzocht. Dat, uh, dat zeker als je een granny smid eet, dat het gewoon veel beter is voor je lichaam. Want uh, de onverteerbare stoffen in de appel die vezels een polyphenolen bevatten. Ja, weet je wel? Oh, Polyfenolen. Ja, die, bevatten, die worden in de maag niet afgewogen door het maagzuur en daardoor stimuleren ze. Oh, <laughs> ja, precies. Ze stimuleren de goede darmbacteriën, verhogen de weerstand en dragen bij aan het voorkomen van overgewicht. Maar dat was dus behoorlijk met de Granny Smit. En bij die anderen weet ze het nog niet helemaal zeker. Maar de Granny Smit is in ieder geval de appel. Volgens mij hebben ze een beetje een, een, uh, te veel aan Granny Smit. Omdat ze niet naar Rusland kunnen. Oh, ga ze dit, dus, ga uh, ga ze gaan ze dit gaan ze gewoon berichten. dit weer zeggen. Echt zo. Ik vind het zo flauw weer. Ja, maar ja, dat is wel denk... grappig. Ja, nee, ja, goed. Ik eet ook heel veel fruit. Ieder geval drie of vier stuks per dag. Ja, dat wel een beetje, denk ik. Maar ik eet geen Kreni Smit. Dus dan moet ik toch wel overstappen een keer. Ja. Ja, ik, ik weet niet. Jonah maar Gold, ik vind ze altijd ik... een beetje hard. Ja, het Granny is zijn. een beetje flinke knager En als, wij, uh, als uh, je ouder bent, dan uh, heb je wat last met kouden en zo. Ja, <laughs> ja, ja dan met... blijft je gebit erin hangen, hè? Ja. Ja. <laughs> ja, ach. Andere berichten zijn. Marcus? Ja, Mark ligt nu even helemaal over de tafel heen. Hij vindt het Die zo zakt grappig af. Af. Ja, sorry. de ja, ja, Nou, vertel. Het is een binnenpretje, sorry. Dat is een binnenpretje. Uh, Ja, blinde paniek in het huis van Dan Rand Harry yeah? Zijn uh, vrouw en uh, hun drie kinderen. Uh, enigszins voorstelbaar, want ze vonden een enorme koningspython uh, in de keuken. Hasse, uh, uh, ze maakten het... Uh, Zeg maar de, ze hoorden iets in de, in de, in de kast. Yes, dus die maakte ze open. Oeh. En bij de boiler ja. zat hij ja, lekker op een warm plekje natuurlijk. En uh, ja, het, uh, degene die hem kwam weghalen, ja. die, uh, die zei dat het een volgroeide uh, koningspieton was van 1,20 meter. Dus uh, ja, het was even schrikken, maar gelukkig uh, zijn er geen gewonden gevallen. Nee. Het <laughs> zou je maar gebeuren, hè. Een, een koningspython. Ja, het, klink, het klinkt, heel groot, hè? Ja. Ik vond 1,20 meter twintig, het viel een beetje. Je, nee. ja, ja. Maar ja. goed. Hij kan misschien, even in je, in je nou, wel, hij kan je niet opeten, maar hij kan misschien toch wel heftig bijten. Nee, voor mij is steken. Noem je dat? Uh... is toch een Slang. Het Is een wursgeslacht, maar misschien heeft hij wel, hij wil dan om de, de prooi misschien wel eventjes te bijten. Ja. Maar in principe worden, worden ze gewurgd. Ja, Volgens Steeds mij. hè, de... dat al oh, je lucht ja. uit je longen, denk je. Ja, de, als, als dat om je arm heen uh, kronkelt, dan, ja, dan, dan kun je het vergeten. Dan val je vingers er misschien wel af. Oh, nou, leuke, leuke bericht uh, uh. weer. Laatste plaatje voor 9 uur. Jawel, de struts. Put your money on me. Straks een tweede gedeelte en overzicht wat er allemaal gebeurt op deze datum. 4 oktober. Wat was er 4 oktober ook weer? Zegel. Dierendag? Dierendag, dat in ieder geval nog veel dag. meer.